Het onderzoeksbureau gaat in totaal 800 kunstgrasvelden onderzoeken op schadelijkheid. Een groot deel van de bijna 1 miljoen mensen die diabetes type 2 hebben... kan genezen door gezonder te leven. Volgens onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum... bespaart dat de samenleving 2,7 miljard euro. Uit het onderzoek blijkt dat tot 40 procent van de patiënten kan genezen. Zorgverzekeraars zetten daarom ook steeds meer in... op leefstijlbegeleiding van deze patiënten... VVD en PVDA willen eenmalig 17 miljoen euro uittrekken voor de regionale omroepen. De regeringspartijen zijn bang dat anders de nieuwsvoorziening in gevaar kan komen. In september trok het kabinet het plan in om de omroepen verplicht te laten samenwerken in één landelijke regionale omroep. De omroepen moeten de 17 miljoen wel gebruiken om alsnog meer te gaan samenwerken met elkaar, met regionale kranten en met de NOS. Bij een bomaanslag in de Sinaï-woestijn zijn acht Egyptische militairen omgekomen. Onbekende terroristen lieten bij een controlepost een autobom ontploffen... en schoten ook op militairen. Twaalf soldaten raakten gewond. Het weer in het noorden kans op wat mist. In de rest van het land later flinke zonnige periode bij een graad of zeven. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken. Drie kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Breukelen. Zeven kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn afgesloten. Vertraging bijna een half uur. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. bij knopen het lunetten. Drie kilometer. Dat kost je zo'n vijf minuten. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht vier kilometer. En ook daar is de vertraging net aan vijf minuten.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 Zondagochtend een paar minuten over tien. Zeven minuten over tien inmiddels. En dan is het natuurlijk tijd voor ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie vandaag. Beuving, en uh, ja Ik heb weer wat moois uitgezocht. Ik kijk even op het lijstje wat erop staat. Mal Waldron, uh, Barney Willen, Eddie Harris, uh, uh, Jack De Jonet, uh, Blue Martini Jazz, Eddie Higgins Quartet... Ed Celia Rombly, Clark, Clark Terry. Nou, te veel om op te noemen. Dus uh, we moeten maar gauw gaan beginnen. Op deze zondagochtend... Uh, een dag waarop je, denk ik, wel een paraplu kan gebruiken. Hoewel de wind ook behoorlijk schijnt te zijn. Dus pas uit, pas op. En misschien lig je nog in bed. Misschien zit je aan tafel met uh, de krant van zaterdag, zo'n dikke. En misschien ben je wel, wel uh, op pad. Wie weet. Maar we gaan er iets moois van maken. Uh, de, wij begonnen natuurlijk met uh, uh, Clary uh, Dali. de uh, lady of the big horn wordt ze genoemd. Uh, Baritone Sax speelt ze, Amerikaanse. En dit was van haar eerste cd, ze deed uit 1999, Swing Low. Uh, en dat was een mooi nummertje. Uh, uh, uh, uh, en dan wil ik eigenlijk meteen de volgende aankondigen, want dat is een hele bekende. Intiem musiceren met Billy Holiday, of lekker jammen met Eric Dolphy, of grenzen verleggen met Steve Lacey. Uh, de legendarische Amerikaanse jazz pianist Mal Waldron deed het allemaal. En daar gaan we natuurlijk naar luisteren, Mal Waldron. Uh, eens even kijken, The Man I Love. Mooi nummertje van uh, Mal Walden. Hij moet de piano blijkbaar nog even uit de kast trekken. Waldron, een unieke pianist. Ik heb nog wat van hem uh, klaarstaan. Het za wordt, gezo wordt uh, gezongen door Janine Lee. Eens even kijken wat ik die heb. Janine Lee. I got a song out of my heart van de CD After Hours. I'm Jane Lee en Mo Waldron. is natuurlijk uh, helemaal niet verkeerd, zou ik zeggen. Het komt allemaal van de CD After Hours, een CD uit 2001. Jane Lee en Mo Waldron. En ja, het is blijkbaar Mal Mo Waldron kwartier. Want ik vond nog een aardige CD met Barney Willen... een bekende ja, saxofonist. Uit, uh, volgens mij bij uh, Miles Davis gespeeld. Uit die periode is heel bekend geraakt. Die heeft ook samen met het Mo Waldron trio een, een CD gemaakt in 19, 1990 was dat. En dat is de Movie Teams from France. En daar heb ik voor gekozen Unom et du Vam <middels>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 worden. Wil je eigenlijk wel uit bed klimmen... als je zo naar buiten kijkt, die regent tegen de ruiten. is eigenlijk helemaal niet lekker. Dus ik zou zeggen, ik kruip er nog even onder als het kan. Uh, als je het over de Mal hebt en je vraagt, wat is nou het bekendste nummer... van Mal Waldron, Dan zeggen we de meesten... Zeggen soul Eyes. Hoewel dat natuurlijk... het meest bekend geworden is in de uitvoering... van uh, John Coltrane. Maar er is, uh, tegenwoordig is er ook een moderne uitvoering... van dat nummer Soul Eyes. En dat wordt gezongen... door Candace Springs... Uh, dat is een aardige CD geworden, een CD 2016, denk ik. Uh, en die CD heet ook Soul Eyes: Candace Springs. Met Terrence Blanchard erbij. van uh, uh, Mal Waldron. Uh, ja, een hele bekende jazzpianist natuurlijk. Uh, dan kom ik bij iemand anders die ik op mijn lijst heb staan. Dat is Eddie Harris. Speelde saxofoon, uh, uh, piano, uh, uh, orgel. En uh, die heeft ook wel aardige cd'tjes uh, weten te maken. En ik zal even kijken wat ik van Eddie Harris heb klaargezet. Oh ja, uh, van de cd The Tender Storm. Een cd uit 2002... Het nummer a Nightingale Sings in Barclay Square, een hele bekende natuurlijk. Van de CD Thunderstorm. Uh, en uh, eens even kijken hoe. Maar de LP is al wat ouder. Want die is uit 1966. En als je kijkt wie uh, meededen. Eddie Harris natuurlijk zelf op de Noorzaaks. Uh, Ray uh, Cuddington trompet. En dan komt weer een Walton tevoorschijn. Maar deze keer Seder. Die Seder Walton piano. Ron Carter bas. En uh, Billy Higgins, die speelde op de drums. Nou, een prachtige cd is dat ook. Eddie Harris, The Tender Storm. En Eddie Harris zei eigenlijk tegen Jack de Jeunet... dat hij, uh, je speelt leuk piano, zei hij tegen hem, maar je drum beter. Dus, <coughs> en dat advies heeft Jack de Jeunet opgevolgd. Even kijken waar ik die heb staan. Jack de Jonet. Het is ook wel zo, als je een drummer in de war wilt brengen... moet je hem een partituur onder zijn neus duwen, wordt er wel eens gezegd. Dat zijn eigenlijk flauwe mopjes. En die hebben eigenlijk altijd betrekking op het uh, vermeende gebrek... aan intelligentie van slagwerkers. Nou, dat geldt niet voor Jack de Jonet. Even kijken welke cd ik had gezet. Jack de Jonet van de cd Music We Are 2009, Michael. Johnnet natuurlijk op drums. Uh, John Patucci uh, op uh, akoestisch-elektrisch uh, bas. En uh, Daniel Peretz, uh, guitar, uh, piano en keyboards. Ja, mooi stukje muziek van uh, Jack de Jonette. Um, we, we hebben af en toe oud en nieuw door elkaar. En ja, vandaag zit er redelijk wat oud in. Want de Blue Martini Jazz is eigenlijk een groep uit 2007. Die ook wel aardig cd gemaakt heeft. The Night We Call A Day. En daar een bekend nummer van: Save Your Love for Me. Bestaat uh, vooral uit Janine McKee en Pat Perez. Blue Martini Jazz. <tries> If I were wise, I'd run away. But like a fool in love, I'll stay and pray. Have mercy on a fool like me, I know I'm lost but still I plead, darling please save your love for me. I'm lost but still I bleed Jazz, even kijken hoor. <coughs> Eddie Higgins, dat is eigenlijk Eddie Higgins kwartet, en daar doet een bekende mee die weer in Zandvoort vaak op het uh, podium hebben zien staan. Scott Hamilton uh, van de CD, Eddie Higgins kwartet. Smoke it in your eyes. Uh, smoke cats in your eyes. De luisteraar had natuurlijk al lang gehoord dat dit het nummer is... When you uh, wish upon a star en niet uh, smoke it in your eyes. Dat heb ik uh, veranderd, omdat ik uh, later in tweede uur... Norma Whistone uh, nog een keer laat terugkomen. En die heb ik dat nummer ge gegeven. Dus ik kon er niet dubbel op de land zijn. Had ik hem toch een andere klaargezet. When you wish upon a star. Uh, tijd voor iets Nederlands. Sila uh, uh, Rombly heeft uh, prachtige cd's gemaakt. En een van haar mooiste vind ik persoonlijk... Uh, de Piano Ballads Volume 1. Misschien dat er ook nog een volume toe komt. It's Rombie. En uh, de piano wordt bespeeld door uh, Michiel Boslap, nou, ook natuurlijk geen onbekende. Eens even kijken, Celia Rombie. Everything Must Change. the same Everyone will cheer Hummingbirds do fly. Winter turns to spring. A wounded heart. soon Is of the sky Celia Rombly, Everything Must Change. Met sprankelend toetsenspel van Michiel Borslap. Deze, dit nummer werd ook al door Barbara Streisand opgenomen. En Quincy Jones, 1974, zet het eigenlijk voor de eerste op de plaat. Ook nog gezongen door Nina Simone, Randy Crawford, Oletta Adams. En kortom, heel veel mensen en rains come from the clouds zong etsiliaal nou dat kunnen we buiten duidelijk zien natuurlijk. Het is natuurlijk november en november dan vind ik altijd leuk om ook nog iets van jazz te zoeken wat daarmee te maken heeft. Dan kom ik bij Clark Terry. En Clark Terry die heeft een mooie cd gemaakt Clark After Dark November song.